9 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. In het centrum van Sydney, in Australië, heeft een man op straat willekeurige voorbijgangers aangevallen met een mes. Daarbij verwonde hij een vrouw aan haar rug. Er is een lichaam van een dode vrouw met steekwonden gevonden in het centrum... schrijft de Australische nieuwszender ABC. Maar of zij door hem is gestoken is nog onduidelijk. Omstanders hebben de man tegen de grond gewerkt en overgedragen aan agenten. De aanvaller, van wie de identiteit nog niet is bekendgemaakt... had voor zijn aanhouding geprobeerd ook anderen te steken. Tientallen vrouwen hebben de wereldberoemde operazanger Placido Domingo beschuldigd van seksueel onaanvaardbaar gedrag. Tegen persbureau EP zeggen ze dat hij in ruil voor banen seks met ze wilde. Sommige artiesten die daar niet op ingingen zou hij bepaalde posities hebben geweigerd. Volgens de vrouwen en andere mensen uit de operawereld is het ongepaste gedrag van de 78-jarige Spanjaard al langer een publiek geheim. Domingo zegt zelf dat de beschuldigingen niet kloppen... en hij noemt het pijnlijk dat hij mogelijk mensen heeft gekwetst. De Argentijnse peso heeft een vrije val gemaakt. Dat komt door de flinke nederlaag van president Macri bij de voorverkiezingen. Hij haalde minder dan een derde van de stemmen. De waarde van de Argentijnse munt daalde met 15 procent... en ook de aandelenkoersen werden hard geraakt. Macri kwam in 2015 aan de macht met de belofte om de economie te verbeteren... maar inmiddels is er sprake van een recessie. De inflatie in Argentinië is dit jaar 55 procent. Het weer. Vanochtend trekken er buien lokaal met onweer, vooral over het noorden van het land. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. In de loop van de dag vallen er ook op andere plekken buien, met kans op onweer en lokaal veel regen. Het wordt 17 graden in het noordwesten tot 20 in het zuidoosten van het land. Ook voor de rest van de week blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB.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 Um, nou, ja, die andere dan. Het maakt allemaal niet uit, jongens. Het is uh, gezellig, het is vrolijk. En uh, we, zijn, uh, we zijn maar één keer jong. En daarom uh, draaien we wat uh, leuke oude platen. Oh, dan. En deze ook uit de zestige jaren. Ja, dat begrijp ik. Natuurlijk. ZFM. Ja, yeah. Diana Ross. En samen met Marvin Gaye. Ja, die kon er wat van, hoor. En de Jan Ross zingt nog steeds, treedt nog steeds op. Hier is You Are Everything. Wij zetten hem. Het geluid van zandwoord. Marvin Gaye. En, uh, het leven van artiesten gaat niet altijd over rozen. Zo bewees uh, Marvin Gaye. Begin jaren tachtig kwam hij uh, in, uh, in België, in Oostende terecht. En uh, ging het helemaal mis met hem. Verslaafd aan de cocaïne en uh, nog veel meer narigheid. Is hij toen... Uh, is die door een vriend is die op het uh, juiste spoor gezet. En uh, uh, uiteindelijk heeft hij weer een uh, plaat gemaakt. Sexual healing. Uh, dat heeft hem weer... Heel veel succes opgeleverd, maar uiteindelijk is hij uh, vermoord door zijn eigen vader. Het moet niet gekker worden. Vreselijk. Maar het was wel een talent. De man kon prachtig zingen.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 been dangerous <laughs> DMC, Cake by the Ocean. En Cake by the Ocean gaat eigenlijk voor uh, Sex on de beat. Heb ik me laten vertellen. Het is alleen een andere manier. Iets netter. Zo, so, dat was een mooie. Dat was een fijne. En nu kwam het uh, 2015. Ehm... Uh, ja, ik heb uh, natuurlijk heel veel uh, leuke muziek liggen... en ik wilde er één laten horen van uh, George Michael samen met Paul McCartney. En George Michael heeft het nummer geschreven... omdat hij een nummer wilde schrijven zoals Paul McCartney zou doen. En uiteindelijk hebben ze het samengezongen. Nou, is dat geen mooi verhaal. Paul leeft nog, 77, zei ik vanochtend al. Mijn naam is Gerloogman en het is kwart over negen. You tell me you're cold on the inside How can the outside world be a place that your heart can't imagine? bij elkaar. Paul McCartney, George Michael. Nou, dan krijg je dit. Ja, dat is niet gingen. Wat zou het weer gaan doen? Ik ga het even Ga mij in Google. Hey Google, wat doet het weer vandaag? De voorspelling voor vanochtend in Zandvoort is 14 graden en deels bewolking. Op dit moment is het 15 en overwegend bewolkt. Nou, dat is mooi om te horen. Wat dat betreft uh, is het een fijne dag. Ken deze nog? De mamas en de papas uit de e jaar. Dream a little dream of me. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me.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 I'll oh, ZFM Radio Zandvoort. Met de mamas en de papa's. Luid even mee. Al, oh, gezellig. Leuke programma's hier. de Hele dag door. 24 uur per dag. Dus wat dat betreft uh, kom je wel in trekken. Uh, nou ja, uh, dan uh, laten we gewoon maar wat uh, anders zien. En horen. Zien niet hoor. Ja, je kan op tv, kan je meekijken natuurlijk naar uh, ZFM. Hier zijn... Simon, and Garfield, and America, America. Let us be lovers, when we'll marry our fortunes together. I've got some real estate here in my bag. So we've got a pack of cigarettes, and a snooze when As we bought it a greyhound in Pittsburgh I guess you can see It's like a dream to me now It took me four days To hitchhike from Saginaw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 One an hour ago So I looked at the scenery She read her magazine And the moon rose over an open field soort Nick en Simon, maar dan eerder. En uit Amerika natuurlijk. Uh, Simon en Carfunkel, prachtige nummers geschreven en gemaakt. En uh, ja, dat is echt de moeite waard om, uh, ja, om nog weer te beluisteren. Dus uh, als je zelf nog wel eens op uh, Facebook zit... Je weet het wel, Facebook, dat leuke, dat leuke appje. En, eh, nou, er zijn een aantal Zandvoortse eh, eh, eh, sites voor, Facebook pagina's. Dat is Nostalgisch Zandvoort. Dat is erg leuk, allemaal leuke oude foto's. Je hebt eh, Zandvoort Circuit, Zandvoort Memories. Ook helemaal te gek. Prachtige oude foto's van de oude, oude, oude auto's van de oude Grand Prix. En natuurlijk, je mag je Zandvoort te voelen als. Puntje, puntje, puntje. Nou, dan krijg je echt de, de leukste dingen te zien. En uh, ja, mensen zijn trots op Zandvoort. En dat is, uh, dat is natuurlijk wel uh, heel erg leuk om uh, dat mee te maken. Uh, en het hoort ook zo. Want Zandvoort is ook om uh, trots te zijn. ZFM. Mijn naam is Gerloogman. En hun naam is Supertrump. Hully. Ken je hem nog? En die andere naam, dat is Rudy. Want anders, dat is de naam van het liedje. Maar hij moet eerst even piano spelen. Nou, kom op. Zing. Rudy's on a train to nowhere. Halfway down the line. He don't want to get there, but he needs time. He needs a fist. Time He needs a time for living. He needs time for someone just to. Supertramp en uh, Rudy, ik weet niet of die auto op Single heeft gebracht, maar uh, hij gaat gewoon door. Het was hem helemaal, Ruby. Supertramp. Uh, het is uh, een, een Haarlemse 13-jarige jongen. Uh, die gaat uh, uh, gisteren en vandaag uh, gaat een zwerfafvaltocht houden tussen Haarlem en Amsterdam. Elf dagen lang door elf plaatsen, ruim 100 kilometer. Nou, ik vind het fantastisch. En die jongen die, uh, ja, die is daar uh, heel druk mee bezig en die wil. Uh, de kust schoner maken. En uh, zijn ma uh, vader en moeder zullen hem uh, vergezellen. Net zoals vrienden. En uh, twee oude jussen van de basisschool. Nou, dat is toch fantastisch. En hij zoekt nog sponsoren, uh, dames en heren. Even kijken bij uh, uh, NHnieuws.nl. Hij zoekt nog sponsoren. En het geld wat hij ophaalt, dat stort hij op de rekening van uh, Ocean Clean up. En dat is een uh, hele goede. Uh, zeg maar, uh, dat, is een, dat is een organisatie die uh, de oceaan weer uh, schoon wil krijgen. Nou, wat wil je nog meer? Ik vind het fantastisch allemaal. Een jongen van 13 jaar oud. In ons dorp. En moedige man hoor, uh, als je hem ziet. was something. En Dolly Parton. <laughs> en was in the Stream geschreven door... Ja, je wist het niet. Barry Robin en Morris Giffen van de Bee Gees. Ik kon het toch wel mooie liedjes schrijven, hoor. Een groot hit geweest in 1984... Islands in the Stream. Goedemorgen allemaal, dit is uh, ZFM, uh, het radiostation van Zandvoort, het geluid van Zandvoort en uh, ja, uh, dat zijn toch uh, de mooie en de leuke uh, uh, uh, dingen die wij uh, meemaken zo op de uh, dinsdagmorgen. Het is uh, bijna tien over half negen. Uh, om tien uur hebben we weer een ander programma. en uh, Tien tot twaalf en dan twaalf uur is geloof ik Dolly aan de beurt. Maar ja, je moet het allemaal maar even kijken wat het wordt. Wij draaien, uh, ik draai in ieder geval uh, mooie, oude, oudere platen... maar ook af en toe een nieuwe ertussen. Maar wel gevoelig. Zoals deze, de Alan Parsons Project... En old and wise. Hup. Hup. 1982 alweer. Alto Wise van Ellen Parson gezongen door Cullen Blundstone. Prachtig nummer. Prachtig nummer. Ja, nee, ik, ik, uh, ja, ik draai alleen maar prachtige nummers. Dus wat dat betreft, uh, moet je er maar een beetje aan wennen. Wat denk je hiervan? Want dit is. Uh, ja, het is wel heel bekend hoor. Maar, uh, blijf lekker, hè, die Eagles. Altijd nummer 1 in de top 200 van Radio 2. En Alan Parsons stond ook regelmatig in de top 10 daar. Van de top 2000 uh, van Radio 2. Dus dat zijn wel uh, pareltjes in de, in de popmuziek. Hier is Hotel California. Met de 2013 remaster. Dat houdt dus in dat ze hem uh, hier even afgestoft hebben. Even mooi gemaakt. Dat hij weer lekker klinkt. Het is eigenlijk gewoon een o fiets die opknapt. Zo moet je het zien. ZFM in Zandvoort. is bijna kwart van tien. Tijd vliegt Het geluid van Zandvoort. 24 uur per dag. We zijn begonnen met de Eagles in 1971 en met uh, <coughs> groot resultaat. Dikke hits, mooie dingen. Er is een prachtige documentaire volgens mij op Netflix te zien van de Eagles. En uh, daar uh, kan je volledig zien hoe dat allemaal gegaan is en uh, welke narigheid ze met elkaar hebben gehad. En, en uh, nou, dat, was, uh, dat, dat, dat was wel een dingetje. Hero en Darrow. Maar het is, uh, in ieder geval hebben ze hele mooie dingen achtergelaten voor ons. Dus wat dat betreft. Ik ken deze nog van Steelers Wheel. Stuck in the middle with you. Kan je zo lekker ook meezingen als je in de auto zit. En ZFM is ook in de auto te uh, beluisteren hoor. Well, I don't know why I came here tonight. I got the feeling something right. I'm too scared in case I fall off my chair.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 Kent als dingetje, Frank, uh, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het jongen? Ja, goed, druk aan het werk nog even. Je bent aan het werk, hè, maar uh, wat, wat heb ik gehoord? Je gaat met pensioen hè? Ja, eind van het jaar is het uh, gedaan geen na 43 jaar te hebben gewerkt voor onze enorm fijne luchtvaartmaatschappij die al niet helemaal meer van ons is. En daarom vind ik ook wel goed uh, dat ik die beslissing genomen heb. Uh, ja. Tenminste op het einde van het jaar. Nou, sp spannend, spannend. En dan uh, ja, nou, de... zeker. ik heb begrepen dat jij ook nog wel eens een keer bij ons uh, langskomt uh, bij uh, ZFM. Ja, dat, dat ga ik zeker doen, G. Want dat lijkt nou, me wel heel gezellig. Dan kunnen we nog eens even de toestand in ons dorp uh, doornemen met uh, volgend jaar natuurlijk het uh, grote spektakel van de Formule 1. Waar denk ik het hele dorp. Bouwers wat milieufreaks. Uh, nou naar kijkt. Dus, dus, dus rust bij de kust wil uh, tot en aan het gaatje gaan hoor. Die willen het gewoon allemaal tegen gaan houden. Ja, dat is altijd wonderlijk. Dat is net als de mensen die uh, achteraan de startbaan uh, gaan wonen en dan gaan klagen over de luchthaven. Ja hebben we in Zandvoort... En helaas ook mensen die het er niet mee eens zijn. Maar dat zijn wel vaak mensen... die niet al te ver bij het CP vandaan wonen. wat er ja. al sinds 1948 ligt. Dus. Ja. Maar ja, wij zeggen altijd... gun elkaar het leuke uh, wat dit dorp te bieden heeft. En dan uh, komt het allemaal wel goed. Ja, leven en laten leven. Leven dus, en laten uh, leven, Frank. Maar drie weken per jaar. En uh, die mensen die uh, moeite hebben met CO2... dat is tegenwoordig uh, de topic. Hè? Dat is de topic, ja. Dat zijn waarschijnlijk ook mensen die ze helemaal een ongeluk vliegen. En allerlei zonbestemmingen. Ja. Oh. En ook in een auto rijden. En uh, sterker nog ook co 2 uitademen. geven. Maar CO2 is natuurlijk de brandstof voor alle leven op aarde. Holadier, dus, uh, CO2. Holadier, ja. En er is veel te weinig van eigenlijk CO2. Ja, nou, dan, dan, dan gaan we nog een rondje rijden. Ja, precies. <laughs> Goed bezig. Hé, hey, nou dankjewel Frank voor dit uh, fijne, fijne verslag. En uh, wij komen elkaar uh, ongetwijfeld weer tegen. Absoluut, absoluut. En, uh, ja, een goede uitzending geweest. En uh, we zien elkaar. Dankjewel, jongen. En uh, zet hem op, hè. Tot ziens. He. Hier is uh, Sherbet met Houset bij ZFM. 1976, een Australische band. En uh, nou, nummer 1 in het gehad in Australië. En dat is altijd leuk voor de jongens. Nou, wij gaan uh, verder. Uh, wij houden mee op, althans ik hou er mee op. Uh, Zometeen krijgen we het, uh, het, het nieuws. Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En veel plezier. En in de ether op 106.9. Dat je het Straks maar meer. Straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.